What to do? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, E-Pizza. Are you ready? I'm gonna lay some more Want ik kan natuurlijk ook. Maar niks is zo lekker om jouw werkweek af te sluiten. Met een aflevering van See It. Vanavond zijn we maar liefst tot 12 uur bij je. En ja, wie zijn er dan bij je? Nou, mijn naam is DJJK. En vanavond doe ik het samen met DJ Ramonski. Drie uur lang. Waarvan twee uur lang. In de mix. Ja, je hoort het waarschijnlijk al. Dit was de plaats van Lady Gaga, Merry the Night, maar niet zomaar een versie. Hé, nee, Dimitri Vegas en Like Mike, die hebben de trek onder handen genomen. En zeg nou zelf, dat hebben ze aardig gedaan al. En ja, drie uur lang zie je het. Wat gaat dat nou inhouden? Nou, het eerste uur, heel veel lekkere muziek. Daarnaast gaan we nog eens eventjes kijken Nou, zijn er nog leuke feestjes? Misschien heb je al die nieuwjaarsborrels al gehad en zeg je nou... Ik wil toch even de voetjes van de vloer. Nou, dat kan natuurlijk in onze enige echte See It party Partykite. Ja, Pacha Festival. Het komt naar Nederland. Waar het komt, dat hoor je hier bij See It. Girls Love DJ's een feestje in air. Ja, en DJ Kim Veestra. Nou, wat dat belooft. Dat hoor je straks bij See It. Maar ja, zoals gezegd. Gauw door met lekkere muziek. En dan gaan we doen met Prince. Dance for me. I like it when you dance for me like Voor ja, nog. Hij is lekker. Dan. We zouden het haast vergeten. Alle luisteraars, natuurlijk, de allerbeste wensen. Alle allerbeste alle wensen. En ja, alle goede gezondheid de hier, de natuurlijk, de... bij CVM uh, Zandvoort. Mag maar een mooi muzikaal 2012 worden. Ja, jij, jij zat net al op een nieuwjaarsbol. Hè? Ja, nee, ja, de, uh, zie je het huh? dan. De, de ene <haha> na de andere, ja, zo helemaal in het gala. Ja, dat hoort er ook bij, hè? de luisteraars ja, die zien het niet, maar jij staat hier gewoon in het gala. in het gala, Jurk, zit ik hier. Helemaal chic, helemaal lekker. En vanavond, ik zeg het net, drie uur lang zie je het in de mix. Straks natuurlijk. Wat heb jij meegenomen voor vanavond? Ik ga lekker een beetje, nou, hoe zullen we het noemen, een beetje disco, een beetje soul funky. Een beetje de andere Oeh. kant op eens een keer. Ja, ik, ja, het ik, wel de ik denk er is wat anders aan ja. je. Hé, hey, maar wat... Uh... De nieuwtjes, ze horen er weer bij natuurlijk. En ja, Curls Love DJ's, uh, 14 januari, ja. komt het in Club leuke, R. Uh, leuke feestjes aan het begin van het jaar. Ja, nog heel even en dan is het alweer zover. De eerste Curls Love DJ's van het nieuwe jaar. En de eer aan Real El Canario om het jaar af te trappen en er Amsterdam goed wakker te schudden. In 2012 uh, programmeert Curlstaff DJ's iedere maand een headliner van Nederlandse of internationale bodem. Dit zijn mensen waarvan wij vinden dat ze interessant bezig zijn en een eigen muzikale visie hebben. Nou ja, dat kun je wel zeggen ja, voor Real uh, El Canario. Ja, vind ik ook. Dus Real El Canario die uh, gaat het voorbeeld, uh, ja die is het voorbeeld geweest. Evenals uh, Chucky en de Flexicon. Ja, deze kennen we vooral van zijn classics en eclectic en hip hop dingen. De laatste tijd komt hij echter voornamelijk met house en electro. Het unieke van Real is dat hij met zijn Hispanic achtergrond, een muzikale kennis en eindeloze talent echt iets doet wat men niet van de gemiddelde Nederlandse house DJ hoort. Hij heeft een compleet eigen signatuur ontwikkeld in het draaien en selecteren van muziek. Dit komt vooral doordat Real uit een andere muzikale vijverput en veelal eigen producties en remixen draait. Die natuurlijk een waanzinnige drive hebben op. Bijgestaan door Cubic op de vocoder. Ja... Dan ja. wil je natuurlijk ook weten van wie komen we allemaal. Even die agenda erbij. Ik hoop dat je een nieuwe agenda ook erbij hebt gepakt. Ja, die heb ik. Ja, tuurlijk. Ja. Dus, in Club Air. Zaterdag 14 januari. Om 11 uur ben je welkom. En 5 uur word je vriendelijk verzocht. De deur te verlaten. De voorverkoop: 16 euro exclusief. Uh, natuurlijk de, de voorverkoopkosten via www.crawlslofdjs.com en natuurlijk alle primaire filialen. Dus je kunt hier gewoon lekker in Zandvoort ook in de halte slaan. Ja. Want daar zit hij ook, geloof maar ik. Nou, wie komen er dan allemaal? Want we weten wel dat uh, de Real Canario die komt, natuurlijk met Cubic. Maar wie komen er nog van? Nou, Jim hier, Dirtcaps, Mitchell Kelly, Geza Wise, Ledeu. Andela en Carone is dat. En het wordt gehost bij Mr. Simpson. En in Air 2 kun je klep uh, verwachten met Quentin909, uh, Las Vegas en Zigboy Wel welbekend van Dip Mac. Oké, okay, dan, nou, Dat was het! Klinkt hem. heel goed, ja. Klinkt gezellig. En ja, zie je het, zou zie het niet zijn als we doorgaan met lekkere muziek. En we dacht je, van Pink Fluid: We Rock the World samen met Mr. V. is now here, and it's called house music, it's played all over the globe, and we have now taken over, Pink Fluid, Mr. V, come on. This is a revolution, matter of fact, an institution, we came here to bridge a fusion, house music a solution, 2012, the year of the boom boom sound, breaking, shaking, worldwide bound, gone all the days how we got down, only in clubs, now we run this town, fast forward to today, banging beats and tracks for days, we got this, it's on smash. If not, then you're the star, come on. It's a worldwide thing. It's here. It's now. It's happening all over the world. So if you love this thing called house music We need to see one hand in the air right now Pink fluid, Mr. V It's a revolution Yeah, we rock the world We run the world without beats From the club out to your street We running things, come on Yeah, we rock the world We run the world without beats From the club out to your street We smashin' things, come on Yeah, we rock the world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 Look at us, yes. you heard it all Bang the music from the club to the street we break Unite people, grow and war It's classic, it's for sure That you're bound to shake your thing Right now it's an awakening The revolution is right here They nice. nice. Antwoord als een awesome leed van welbekende back-to-back series van Mixmash. Altijd gezellig ja, over mixmesters. Ik meer, een hele hoop nieuwe, nieuwe platen. Een hele ja. hoop nieuwe platen, ja. Ja, ik zag ze van de van de week al voorbij komen. Ja. Heb je er toch wat bij, je ook, Dat zijn of niet? Nou, deze is dus uh, van mixmester. Ja, ja, onder onder andere uh, wat, wat hebben we nog meer allemaal? Nou ja, je hebt natuurlijk ook uh, Tommy Trash met uh, Sex Drugs uh, oh ja. en de Rock and Roll. Ja, dat was hem. Een mooie invulling. Ja, maar ja. Ongelooflijke Mata met Dutchness, uh, EP, uh, Loopers, Amnesia. Ja, Heel veel hè, de laatste afgelopen tijd. Afgelopen jaar zijn ze helemaal ja. goed gegaan. En dit jaar, nou, 2012. Beloof weer een hoop moois uh, als ik mijn contract heb mogen geloven. Hé, hey, maar wat ook uh, mooi wordt. patja. ...festival komt naar Amsterdam. Dat is goed. Zeker te weten. En de pre start namelijk ook op 14 januari 2012... ...met exclusieve Pacha actie. Pacha, het merk met de wereldberoemde glanzende rode kersen... ...dat wereldwijd bekend staat om extravagante feesten met wereldsterren. Haar hotels, restaurants, muziek en fashion... ...de keten van meer dan 20 clubs is niet zomaar een concept... Pasha is een lifestyle. De meesten denken bij het horen van de naam Pasha direct aan Ibiza. Deze magische club op het party-eiland natuurlijk. En ja, onthaalt wekelijks grootheden zoals Luciano, David Ketta, Eric Morillo, David Morales, uh, Bob Sinclair, Pete Tong. Ja, kortom, you name it. En nog veel meer, ja. ja daarom, dus het is ook uh, behoorlijk groot nieuws uh, dat het hier gewoon naar Amsterdam uh, terugkomt. Ja, wat willen we nog meer weten? Waar is de sale? Wat gaat er gebeuren? Nou, op zaterdag 19 mei beleeft Amsterdam de wereldpremier van het eerste Pacha Festival. Vanaf 12 uur smiddags bieden diverse areas voor iedere Pacha liefhebber wat wils. En wordt de Pacha cultuur door muzikale grootheden tot 11 uur s avonds in ere gehouden. Het Java eiland dient hierbij als perfecte hotspot. Want dit betoverende Amsterdamse eiland ligt midden in het ei en is uh, vanzelfsprekend omringd water. Op 19 mei is onze mini Ibiza het Java eiland. Ja, een Pasha-lifestyle gaat natuurlijk gepaard met Pasha-goodies. Daarom worden de eerste duizend online tickets geleverd met een gratis Pasha Festival Giftbox. Leuk woord uh, gelijk. Ja, uh, dat is, ja, uh, ja, ja, ja, ja. En deze giftbox bevat naast het Festival-ticket vele Pasha-goodies ter waarde van 40 euro. Op zaterdag 14 januari gaat de verkoop van deze giftbox ticket om klokslag 12 uur van start. En bemachtig jij deze exclusieve giftbox ticket voor 55 euro exclusief V. Ja, oh, en welke? Mee. Valt zeker ermee. En dan die website www.pachafestival.com. Daar kun je deze kaart kopen. In de laatste week van januari 2012 wordt deze Pacha Kipbox verzonden naar jouw thuisadres. Waarna jij jezelf kunt hu hullen in en smullen van de Pacha koedies Twijfelaars trekken aan het korte eind, want op is op. Tot zover weer, dit nieuwtje. Gauw door met nieuwe muziek. En dat gaan we doen. Toch wel weer een beetje oude stijl. Mike Newman, my love. Tot aan 12 uur, see it. Door jouw speakers. 106.9, 104.5. Daar zijn we te beluisteren. En als je achter die tv zit... ...schakel dan op ons tv-kanaal... ...in digitale tv-kanaal 40. Het is wel nodig hoor, na, na, na, na die storm die Ja, ze wijn Maar goed, dat is weer dan dat, dat, dat is weer iets anders Ja, ja. in de promo Luca Lesso remix van Burning Desire Ook al uh, regelmatig gespot Onze playlist Van menig bekend x, -Fall. x -Fall, ja. zeg Zegt dat je wel uh, ja, we wat we Erik ja. ja Nou ja, dat dus hey ik heb eventjes uh, goed nieuws in het nieuwe jaar Want uh, W en W Misschien ken jij ze nog wel. Vrienden van uh, onze ja, enige, echte DJ uh, Tenhoven. Ja, die jongens uh, Wart en uh, Willem uh, van Hanegum Die hebben getekend bij Armada Music uh, Management. Dat is toch van Armin van Buur. Dat is van Armin ja, van nee, Buren, ja. ja, ja. Weet, zeg maar. W en W uh, werden onder meer bekend uh, met hun typische energieke soundtempo. Uh, te horen op singles als Alpha, Impact, AK-47 en remixen voornamelijk als, Armi, uh, als Armin, van, Armin Buren. van Buren, Marcel Woods, Ali en Villa. Naast het verzorgen van hun wekelijkse Mainstage Radio Show hebben de jongens het ook druk met draaien. Ja, wat gek. Van hoe ja. heen is dus, ergens tot New York, Amsterdam en Ibiza. In 2012 staat W, en w klaar voor een tour door Australië. Evenals twee van Armin uh, van Burens uh, State of Trance uh, 550 shows. Ja, Armada Music Management verwelkomt dit getalenteerde producer DJ Duo en kijkt uit naar een succesvolle samenwerking en vele muzikale hoogtepunten. Ja, dat kan ik me uh, voorstellen. Ze zijn uh, enkele, enkele malen terug, maar liefst uh, geëindigd op de 36 e positie in de toonaangevende DJ Mac Top 100. Nou, nou, Dat is niet da, niks da, nee, dat, is niet ja, dat moet je maar even fikken Ja en uh, we zitten hier nou toch in de nieuwtjes Want ik zie die klok al richting de partykijt gaan Oeh. Kim Veenstra, ken je die? Ah, die ken ik wel ja Ja die ken je alleen van de leuke boekjes <laughs> uh. Nee Kim Veenstra die gaat ook draaien op uh, nou, Beach Party Bloemenel Oh, nou, nou ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Het is een ja, carrière een Ja, tuurlijk. Ja, heb jij ook nog de mooie zomergedachten van de beachparties op Bloemendaal op je Netflix staan vanaf afgelopen jaar? Ja. Ja, Future of House organiseert namelijk op zaterdag 28 januari. Gaat ze dan alweer wouden die stranden? Nee. Beachparty Bloemendaal. Deze keer niet in Bloemendaal zelf, maar in de Villa Lexion. Tussen Aandam. Nog voor de zomer is begonnen, kan je alvast rekenen op de zeer en het zomergevoel van de Bloemendaalse beachparty. Dus trek lekker je slippertjes aan, je bikini, je short, uh, ja hoor. <laughs> dus uh, bij Future of House zijn deze kribbels alweer volop aanwezig. Vandaar deze party op zaterdag 28 januari en kom gerust in bikini, want ze, ze gaan er een hotparty van maken. Ja, het is slechts vijf tot 20 minuten rijden vanaf het Bloemendaalse strand, zeker zo in de winter. De line-up, DJ Kim Veenstra, Quintino, Shermanology, Vato González, Angelo, Ravelli, Isonic, Brothers in the Boots, Gennaro en MC Spider, Michael Marosa, Mitchell Niemeyer, Issy, Tony Chacha, Jean en many, many more. Ja, wil je nu op, ja, we, we wil je ook je we kaart kopen? Ga je eventjes naar de C-tickets. Wil je VIP? Ja, dat kan er ook. Uh, Wannabe VIP? Dat uh, kan. Maar dan moet je eventjes naar VIP. At Prestige Online uh, mailen. En ja, wil je meer weten? Ga dan even naar de site www.djkite. Daar vind je dit nieuwtje vanzelf terug. En ja, wat ik me toch afvraag, Kim Veensraat die had toch uh, iets met de oor. Ja, dat, de, met, met de jeugd of zo. Want ze, ze praat heel vreemd. Ja, daarom. Gaat dat worden. dan wel goed met het draaien? Ja, joh, ik denk dat het gewoon een mixje is die klaar wordt gezet. Dat wordt gewoon klaargezet uh, <laughs> door, ja, de, weet, ja, door zou, de man. Want die moet zeggen, ook draaien. Ga er naartoe en dan, dan zie je het Dat voor ervaar je het zelf. Wat je ook ervaart, zometeen twee uur lang, nonstop in de mix. DJ JK en DJ Ramonski. Hierbij zie je het op jouw 7 m Wie nog wel lekker knallen. Met Marcus Mason. Excalibur. Speciale zes Special guest uh, gewoon in. Een gewoon een special kiss en ja. niet zomaar één. Ze ja. heeft het gedaan. Zullen we het een beetje gaan houden nog? Nou, een klein we beetje. Kun maar, we, kunnen, we, we kunnen vertellen dat hij in het Kindersboek of Records staat. Oei. Wat zeg je? Jawel, in het Kindersboek of Records. En waarom? Hij heeft het gedaan op 10 ja. kilometer hoogte. Heeft hij het gedaan? Op, hij Want heeft dat... het gedaan op 10 kilometer hoogte. <laughs> het klinkt nou heel plat vloers. Ja. Ja, nee, ja, zeker, ja Maar ja, goed, uh, het is wel zo <laughs> Ja, jij ligt hier nou helemaal in een lachstuif ja, Nee, maar het is gewoon heel spannend Hij is er, en het is leuk En dit heeft ook met Miami te maken Ja, want daar doen ze het allemaal 10 kilometer over, geloof ik, of niet? Nee, nee, nee, nee, nee Het was iets met DJ's Het heeft vorig jaar alles Kortom, reden te meer Om volgende week gewoon lekker in te Ja, nou, gewoon inschakelen En, in inschakelen. en dan kom je nog helemaal achter Zitten we al op Facebook, Ramon? Zit, ja, we zitten op Facebook. Zitten we op Facebook. Kunnen ja. de mensen ons vinden? Ja, gewoon zie Want En vriend besloeken. worden. Word fan. Word fan. Word, Word vriend. Verspreid de nieuws. 2012, het. Hoeveel volgers gaan we krijgen? Nou, we zullen, nou, 2012 voor de eerste maand. Dat is wel een mooi begin, toch? We gaan het proberen. <laughs> <laughs> en ga je dan net zoals dat model een... Oh nee, dat was bij Twitter dan. Een prestatie doen? Uit de kleren, nou laat het waar, laat maar, laat maar Daar ja, hebben we de special guest voor Oh, oké okay. hey, ja, Genoeg gekkigheid, we snel, <laughs> snel weer door hey, Ben je er klaar voor? de dus zie je het partyguide, de eerste van dit jaar Waar kun je vanavond heen? Nou vanavond kun je in Club Air Midnight Freaks Kaarten zijn 12 en 11 euro En tijd te kopen via Paylogic In de line-up Julieta, Ferrero en Daan Donk En Prunk dan kun je vanavond ook terecht bij het feestje Golden in de Escape in Amsterdam. Gezellig. Altijd leuk. Uh, kaarten <laughs> zijn 7,5 euro. Exclusiefie en aan de door. Is 16, 16 eurotjes. Kaarten zijn te koop via Paylogic. En ja, die line-up die ligt er niet om. Brian Chundro en Santos. Miss Sugarware, Richie Romero, Pascal Moreno en Tyron Campbell. Sacha Avroza en Riley de Reeves. En wat hebben we nog meer? Melly Yorks en zo funky. Rico Passis en Jonathan Eager. Moldex en Older Silva. Franklin McCoy en Nicolas Beats. Cassica's on Percussion, Sexy Mr. Erson Sax. En het wordt geheel omlijst door MC Prime. Ja, dan gaan we naar. Ja, Dit lijkt me een heel leuk feestje. Dat lijkt jou een leuk feestje nou kondig jij hem maar aan. Het feest heet Strunks. Maar ik denk het sfeermakers sweermakers. Ja, maar er staat Strunks. Ja, even Oké. Oké, nou maar goed maar niet uit Sfeermakers, morgen, zaterdag Van 11 tot 5 in de R Dat is natuurlijk in de Amstelstraat Amsterdam De prijs is 10 euro extra CV Aan de door is die moord, 12,5 euro Voorverkoop kun je doen bij Paylogic En de website is www.sffrmkrs.nl De line-up Queen Fanny West Snelle Jelle Valerio Wel bekend van tv natuurlijk Gomez Filthy Jerks Jazia Carita La Nina, Fullskel DJ Lady S Ellen Kuipers En dat is dan niet de broer van andere Kuipers, maar... Nee, oké. Okay. weet <laughs> die, Check, die is, uh, wat weer bij de grond staat. <laughs> <Yeah>. <laughs> MC Check Alain Delon Lady B Die is trouwens ook aan het rijden, dus leuk. Ja, zeker. Hein? En uh, als laatste Ruby Rhythm. Morgen dus in de air. Oké. Okay, en tot slot het laatste feestje alweer van die partykijt. Hij is niet zo groot, maar... Dan komt jouw bankrekeningsalde ook weer ten goede. Maar je kunt toch nog gezellig uitgaan in de escape in Amsterdam. Want morgenavond de opvolger van Framebusser Brainwash. Ja, kaarten zijn gewoon 16 euro gebleven. Ook in het nieuwe jaar. In de line-up, de one and only DJ Raymundo. Lucky Charles, Paul Sparks, Saxie Mr. on Sax en MC Curl. En in de eclectic, de luxe kun je, je vinden Martino Rosso. Tot zover de party guide voor deze week. En ja, Ramon. Zo meteen ga jij helemaal los, hè? He? Ja, Nou ja. Ja, ja, ja, ja. Jij, no, jij gaat gewoon burnen. En twee jongens die dat ook doen. Mark Knight, Burning in the James Talk en Ridney Remix. Dit is Zie Je Tot aan 12 uur. Hou hem hier.